1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Spaanse koning, Juan Carlos, heeft in zijn kersttoespraak... een krachtig pleidooi gehouden voor de eenheid van het land. Er zijn veel zaken die ons binden, zei de Spaanse koning. Hij erkende dat er tegenstellingen zijn, maar die kunnen worden opgelost... als wij ons aan democratische spelregels houden.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 Hamburgerketen McDonald's heeft zijn personeel in de VS opgeroepen minder hamburgers te eten, omdat die niet gezond zijn, dat meldt de Amerikaanse zender CNBC. Op de personeelsite wordt het advies gegeven om vaker te kiezen voor een salade. Een salade bevat vitamines en is niet dikmakend, schrijft McDonald's. Het weer nog vannacht in het westen droog, in het oosten bewolkt en wat regen. Overdag droog, smiddags van tijd tot tijd zon en het wordt 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Teletext heeft natuurlijk dat bericht van de paus Franciscus euh, ook uitgeschreven. En dat heb ik toevallig nog openstaan, pagina 130. Franciscus dubbele punt. Meid, egoïsme en trots vraagt mijn gast, Peter van Kaa... is dat een boodschap aan ons? <lacht> nee. Maar, nou ja... Jij bent katholiek, dus misschien voel je wel aangesproken. Goed, de gast vanwege het boek dat hij eerder dit jaar publiceerde... Wat rest? Nou, dat vonden wij wel sowieso heel erg mooi... om voor de laatste uitzending die ik althans presenteer... deze week is het de laatste uitzending van Casaluna. vrijdag de allerlaatste... om dat um, op tafel te leggen en daar uitvoerig over te spreken... omdat ik het een heel bijzonder boek vind. Pijnlijk, maar vooral ook aangrijpend en... Ook nog eens knap als je uh, het als artistiek product uh, beschouwt. Over uh, de liefde die hij opvatte voor een jonge Rwandese vrouw... die de genocide had overleefd, later een kind had gekregen... was gevlucht, dus min of meer naar België. En daar leerde hij haar kennen in een sportschool. Dat beeld zal je waarschijnlijk ook nooit meer van je leven vergeten. De eerste keer dat je haar zag in die sportschool. Nee, absoluut niet, nee. Omdat er niks aan klopt... En ook, ook tegelijkertijd dat ik daar uh, op een of andere manier. Ik was toen natuurlijk zelf ook een beetje op drift, kan je zeggen, niet in mijn best te doen. Ik was uit een relatie van negen jaar gekomen en ik, uh, ik woonde nog alleen in die grote loft in de binnenstad. En in Brussel. In Brussel, ja. En Brussel kan best een heftige stad zijn als je alleen bent of alleen komt te vallen, ja, zo? zoals wij ja. dat dan zeggen. Ja, het is best een pittige stad dan. Um, want het laat je volledig aan je lot over ja, je bent totaal anoniem en ik ik, ik had er natuurlijk een vriendenkring en zo maar bon, in, in de stad dat ik was zocht ik die ook niet, niet echt op en dan merk je, het is natuurlijk een, een harde stad uh, uh, veel daklozen armoede ook veel, veel al in, in het centrum van Brussel um, vervuiling, lawaai uh, uh, nacht, nachtlawaai allerlei dingen die op je afst afstormen dus ik, ik was best heel labiel op dat moment en het enige waar ik me een beetje aan, aan hield was om regelmatig te gaan sporten hè, in, in een sportschool in het centrum. En op een dag kwam zij daar binnen en zij was denk ik in, of denk ik, zij was in opleiding om daar uh, sportcoach uh, te worden. En er was een jongen die daar voorop, die voor haar liep en die toonde haar verschillende oefeningen en machines en apparaten. En ik heb echt nog nooit iemand zo naar iemand zien kijken. Met zo'n dedain, met zo'n afkeer. Met zij naar hem, zij naar, ja, hem, zij naar, ja, hem, zij naar die, die instructeur. Ja, ja. Ja. Echt van. Ja. Dus dat vond ik heel frappant. Ik denk: dat is toch gek? Want zij is blijkbaar in de leer. En zij, zij deed niet het minste moeite om te bevallen, om te pleasen, om aan de voorwaarden te voldoen. En ja, ze was ook, ook fysiek frappant. Ze had toen knaloranje haar. Uh, een mooie vrouw, dat kon je toen wel zien, maar ze was ook heel naar binnen gekeerd. Um, onhebbelijk tegen die jongen, heel raar, heel apart. Hm. En op een of andere manier was daar een ontzettende woede aanwezig. Dat voelde ik wel. En ja, ik herkende daar wel iets in, van zo ik tegen de rest van de wereld. En bon, dat, dat frappeerde me. En toen. toen heb ik getracht om haar te leren kennen. Dat was ja, bij mondjesmaat en eigenlijk de. De echte doorbraak is er gekomen toen haar kindje... op een bepaald moment in de sportschool zat te tekenen en te kleuren. En ik met dat kind een contact kreeg. En, en toen was het ijs gebroken, zelfs, of ijs gebroken... was er een kleine barst in het ijs. Eerste woorden, een soort motto. Ze was zwart en stil. Doodstil. Misschien is dat wel het enige wat ik na al die jaren met zekerheid weet. En is wat volgt een vergeefse poging om het leven te helen. Het haren. Hield ik mezelf voor. Ja, dat is... Kijk, we hebben het tot nog toe gehad over haar leven. En eigenlijk niet over die andere kant. Je hebt in het begin uitgelegd dat er twee sporen zijn... Ja. die parallel lopen, maar over elkaar heen lopen... elkaar kruisen, samenvallen. En er is een andere kant. Dat is jouw ja. verhaal hierin. Absoluut. Het is niet alleen maar het verhaal, het verhaal van die nee, Dat, die vrouw, dat maar... bedoel ik ook in, in dat fragment dat je nu net leest. Ik kan mezelf natuurlijk wel voorhouden... dat het allemaal heel om... om... Onbaatzuchtig en barmhartig nee, is dat is... je iemands levensverhaal wil schrijven. Maar dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik haar ook meteen gezegd: van ik kan niet jouw verhaal, ik kan niet jouw biografie schrijven. Als ik iets schrijf, en dat wil ik graag doen, ook voor mezelf, dan moet ik mezelf daar niet alleen inschrijven, maar prominent ja. mijn kant van het verhaal laten, laten horen. En dus dat, dat hele aspect van hield ik, het haar hield ik mezelf voor, is inderdaad wel eens een af. Een, een gedachte geweest van, ja, voor wie doe ik dit nu eigenlijk? Ja. En dan moet ik eigenlijk heel egoïstisch zeggen, in de eerste plaats voor mezelf. Ja. Ik, had, ik had het nodig om het boek te schrijven, en ik dacht ook, na nou, verloop van tijd, er zit iets in dat voor mensen, hoe particulier het verhaal ook is, dat voor andere mensen kan spreken, omdat het gaat over, wat mij betreft, in de eerste plaats over zelfverlies. Zowel van haar, maar ook van ja. mij. Maar is het, is het ook, daarom is het natuurlijk een, een prachtig zinnetje, hè? is het ook zo dat je geprobeerd hebt, niet het schrijven nog even... maar daarvoor, in die ervaring, in die liefdeservaring... die je toch met haar begint... die toch op een of andere manier zich ontwikkelt... geprobeerd hebt... jezelf te genezen door haar te helpen genezen. En dat dat een échec e is. Dat je daarachter komt dat dat niet kan. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Het is altijd natuurlijk zo... van, van het moment dat je... ik kwam inderdaad uit een vrij alleen lange relatie... van negen jaar... Um, Ja, ik, ik weet niet of, of je dan denkt dat met het aangaan van een nieuwe relatie of de poging Alright. daartoe dat je het andere kan helen. Maar je komt in een staat dat je uh, een zekere vorm van verliefdheid hebt die in mijn geval heel sterk aanleunde. Misschien nog sterker dan, dan Roland het in zijn boek De taal der verliefde ooit heeft bedoeld. <laughs> maar hij beschrijft natuurlijk die wanen die samengaan met verliefdheid. En in mijn geval was er heel sterk... Um, projectie gaande was er heel sterk wat ik wilde in die zwarte vrouw die bijna niet sprak iets zien wat er wellicht niet was of, of ja. wat ik absoluut nodig had of dacht nodig te hebben dus ja, ik weet niet of ik, of ik haar heb willen helpen of genezen of, of uh, uh, steunen om mezelf te helen maar het, het was een heel spontane reflex, het is iets wat denk ik een beetje mijn tweede natuur is dat ik heel snel geneigd ben om... Helaas, en daar moet ik dringend iets aan doen, om over grenzen heen te gaan. Dat ik niet goed weet waar, waar ik ophoud en de ander begin, hoe, begint. Hoe, hoe, hoe, hoe kan dat? dat ja, dat, dat weet ik ook niet. Waarom doe, waarom doe je het? Waarom houd je niet op tijd op? Ja, soms denk ik dat... Um, Leonard Nolens schrijft er iets heel moois over. Hij heeft, dus de, de, de Vlaamse dichter. De Vlaamse dichter heeft een fantastisch boek, dat heet Dagboek van een dichter. Dat zijn zijn verzamelde dagboeken. Ja. En daarin, op een bepaald moment, heeft hij het over um, de zogenaamde barmhartigheid die je dan toont naar iemand als je geeft. En, maar dat het ook heel vaak te maken heeft met een, um, een ontbreken van een zelf. Dat je dus heel de tijd maar naar iemand naartoe gaat en probeert die ander te helpen en, en dan hoopt dat er een dankbaarheid is of een soort band ontstaat van um, ja, wat ik zeg, dankbaarheid en dat je daardoor pas jezelf kan voelen. Ik denk dat dat, het is een hypothese maar dat dat ja. speelt. Dat er dus bij mij heel, heel diep van binnen ook een een twijfel is vaak aan mezelf en, en dat ik in het geven probeer om mezelf bestaansrecht te geven en als dat gedoseerd gebeurt dan is denk ik een vorm van altruïsme of van, van dingen delen heel, heel goed en heel mooi en, en is het ook in het vak dat ik doe als dramaturg en ook als regisseur bijna een vereiste dat je dat kan dat je kan verplaatsen in anderen maar bij mij is daar ook een een kant aan die doorslaat. Die, dan, die op sommige momenten uh, te ver gaat en ik voel het dan niet. Ik, ik weet niet dat het te ver gaat. Dan kom je pas achteraf achter. Ja. En dus in het... Kijk, ik, ik denk dan altijd, ik kom altijd de mensen in mijn leven tegen die dat, of altijd, niet altijd gelukkig, maar um, ik kom af en toe mensen in mijn leven tegen die dat op de proef stellen, kan je zeggen. Niet bewust, maar die ja. zo in elkaar zitten en die zelf geen gevers zijn of heel erg kunnen nemen en ook daar nood aan hebben en behoefte aan hebben en beter van worden en dan kan ik me daar eindeloos in verliezen en dat is een probleem dat is absoluut een probleem en gelukkig heb ik nu een relatie waar dat vind ik heel goed in evenwicht is met Rosa die, die zelf ook een gever is maar, maar die we waken daarbij elkaar over en bij onszelf ook dat dat, dat, dat in harmonie blijft en dan is er ook geen enkel probleem. Ja. Maar als je dus in het geval van, van waar het boek over gaat... met een, een traumaslachtoffer bleek te maken hebt... Die, um, die de genocide heeft overleefd... en die eigenlijk alleen alle kracht nodig heeft om in leven te blijven... dan kan je ook van zo iemand niet verwachten dat ze iets zou kunnen geven. Ja. Nog los van het feit of iemand al de, hey, wellicht ook niet verliefd was op mij... of onvoldoende... of ...misschien die gevoelens zelfs niet meer kende of had. Ja. En dus dat, dat, daar gaat het boek over. Het gaat over zelfverlies, maar aan twee kanten. En van zodra ik Ik dacht even van breakdown, calling breakdown... ...het ja, liedje van, ja. van Paul Seipen. Maar, ja. Maar toen... Maar toen van sorry, zodra ja. ik dat door had, dat die twee lijnen ook... ...duidelijk niet alleen maar twee lijnen waren... ...die uh, geen connectie hadden... ...maar dat het eigenlijk over, in twee gevallen over hetzelfde ja. ging... Toen dacht ik nu, dit is een roman... doen we dit inbreken in uh, het adagio uit het strijkkwartet van Beethoven. want Zijn muziek was het hier. Uh, opus 132, zeg ik erbij. Maar dat is echt een term die alleen voor kenners iets zegt. Laat ik zeggen dat het een late Beethoven is. Dus als hij al behoorlijk doof is. We hebben hier wel, Peter van Kraaij, een transformatie gehoord eigenlijk. In die muziek. Van dat hele trage begin. Nou Komt er opeens... Ja. Lees het, ja, het is lezen. voor mij... Ik ben absoluut geen muziekkenner, dat wil ik vooraf wel stellen... ...maar ik kan wel ontzettend genieten van bepaalde stukken... ...en dit is voor mij ja, misschien wel het mooiste muziekstuk dat ik ken. Ja. En uh, ik heb er ook een geschiedenis mee in de zin van dat ik in het K-theater vroeger... ...waar ik regisseerde in Brussel, ooit een opvoering deed van Exiles... ...het enige stuk dat uh, James Joyce heeft geschreven voor theater... Um, Balling, de ballingen. De ballingen, ja. Ballingen, ja. Um, met onder andere Jos de Pau en Frida Pitoors in de hoofdrollen. En toen heb ik deze muziek gebruikt, eigenlijk doorheen heel de voorstelling, ook omwille van die transformaties, net omwille van die totale klimaatveranderingen die in dat, in dat deel zitten. En de ongelooflijke ja, melancholie die erin zit. Uh, ja. ja, maar dat is dus niet het enige. want nee. de, de, de, de breekt, Er is ook hoop. De, de, net alsof er breek, uh, ja. hoop doorbreekt en ja. levenslust en toch, ja. toch de mogelijkheid. Ja. Zoiets. Absoluut, ja. Het is, ja, het is een, een stuk waar ik eindeloos kan naar blijven luisteren ja. eigenlijk. En um, ja, voor mij nog altijd een van de grote inspiratiebronnen Ben je nou schrijver geworden? Met het publiceren van wat de rest? Niet. die eerste roman? Ik weet dat niet. Um, ik, uh, uh, wie schrijft? Die is een schrijver. Zeg. Ik weet het niet. Dus ik dank ja, er vanaf wat je onder schrijver verstaat. Uh, ik, had, ik had al voor toneel geschreven. Ik had ooit met Jos de Pauw samen het kind van de Smit geschreven. En dan daarna twee stukken zelf die ik heb geregisseerd. Um, Sittings en, en Trinity Trip. Um, dus ik... Op dat ogenblik zou ik mezelf nooit schrijver hebben willen noemen, omdat het niet het eindproduct is. Je schrijft dan voor ja. acteurs die het nog spreken, of voor, in het geval van Trinity Type ook, muziek. Het was een muziektheaterstuk. In dit geval is het natuurlijk het, een eerste tekst die echt het eindproduct is. Um, dus ik voel me wel al iets meer een schrijver. Ik zou dolgraag zijn. Want ik heb een grenzeloos respect voor goede auteurs... Ik lees ook heel veel, dat is echt een bron voor mij, iets waar ik ontzettend van hou. Maar ik heb er zo'n grenzeloze bewondering voor, voor mensen die het echt goed kunnen. Ik ben een beginnend schrijver. Maar heb je iets ontdekt zeggen. in dit schrijfproces? Ja, bijvoorbeeld? absoluut. En wat is dat? Het, wat ik heb ontdekt is dat het een, voor mij een helingsproces is. Het, ik, ik heb al gezegd, het, het is therapeutisch begonnen in de ja. zin van notities om zin te geven aan iets waar ik... Um, Kop nog staart aan kreeg waar ik niet van wist hoe, het bui, hoe ik buiten mezelf was kunnen treden in zo'n zo nee. relatie. En ik wilde terug vat krijgen op die dingen. Dus de oorspronkelijke impuls was therapeutisch, maar als ik zeg helend, bedoel ik het in een veel ruimere zin. Ik heb het gevoel dat, althans met dit boek, en ik denk dat het altijd zo is als ik dingen schrijf, ik ben nu korte notities aan het nemen voor andere dingen ooit. Wat nog niet duidelijk is of dat een roman wordt of een, een novellen of wat dan ook. Maar ik merk wel dat het altijd helend werkt. Ik denk dat het te maken heeft met wat Nolens zegt. Schrijven gaat altijd over het verleden en je, toek je, je enige toekomst is de tekst, zegt hij het heel mooi. En dat snap ik. Intuïtief snap ik dat, omdat ik ook het gevoel heb dat voor mij schrijven, of dat het dan autobiografisch is of niet, maar je bent wel bezig met... Wat je al op dat moment verzameld hebt. Wat je al weet. Of wat je denkt te weten. En door dat schrijven spit je die dingen bewust boven of, of maak je die helder. Of probeer je die helder te maken. Maak je verbanden zichtbaar. Dus je bent... Voor mij is schrijven een dialoog met mezelf. En is heel erg een proberen achterhalen... Waar um, de connecties zitten. Waar de verbanden zitten. Wat met hoe... ...de dingen met elkaar te maken hebben. En dat is een zingevend proces. Een zingevend proces. En ik geloof, als het goed is... Dat is ...ik geloof echt dat... Um, ...de kennis die je verwerft... ...dat je die doorgeeft. Dat je op een of andere manier... Allez, dat, dat, ...dat baseer ik nu op de, de reacties die je krijgt op het boek. Ja. Er zijn best heel veel mensen... ...en daar ben ik ook heel blij mee... ...die me heel persoonlijk hebben gecontacteerd over het boek... Mensen die hebben gemeld, gebeld, die een brief schrijven, een kaart opsturen, die me aanspreken. Dat dus zijn dat mensen die vergelijkbare ervaringen hebben? Of nee, niet per, se? nee niet, niet per se, maar die wel misschien het aspect van dat zelfverlies, of het aspect ja, ja. van liefde voor een kind, of het aspect van een onmogelijke liefde, of het aspect van eenzaamheid, hebben herkend. Ik weet niet welke ja. aspecten dat dan zijn, maar die op een heel persoonlijke manier geraakt zijn. En dus ik... Ik denk altijd dat als je het goed doet, als je schrijven goed doet, trouwens in alle kunst denk ik, is dat zo. Als je het met aandacht en zorg doet en betrokken en dat het urgent is voor jezelf en mag je hopen er ook nog een beetje vakmanschap bij hebt om de dingen te maken in de vorm dat je ze wil voor ogen hebt, dan denk ik dat er zelfkennis ontstaat bij de ontvanger. En dat is uiteindelijk iets ongelooflijk. Dat kunst dat kan. ...dat je dus ook met goede toneelstukken, met opvoeringen... ...ik heb voorstellingen gezien waar ik nog altijd van weet... ...dat ze me hebben veranderd. Dat kunnen kleine veranderingen zijn of kleine inzichten... ...maar um, dat zijn toch levensbepalende dingen in, in klein formaat. En dat is natuurlijk wat ik betracht, dat je, daar ben je niet bewust mee bezig, je wil zo goed mogelijk verwoorden wat je voelt, wat je hebt meegemaakt, wat je je herinnert, waar je ja. recht doet aan ook iemands anders zijn leven. Want dat was natuurlijk ook iets, ik heb die fragmenten uit haar verleden, uit het verleden van de Rwandese vrouw, geformuleerd. Er zitten een dertiental fragmenten in over haar. Die heb ik ook laten vertalen in het Frans, om het haar te kunnen laten lezen, dat in, in zekere zin, die dingen in ieder geval konden en klopten en waarheid bevatten. En ik moet zeggen dat ik een, een, een gerustgesteld was toen ze het woord digne de ma mémoire gebruikten, mijn herinnering waardig. En toen dacht ik, oké, okay, hm. dit kan gepubliceerd worden, ja. want het is in ieder geval geen sentiment, geen effectjagerij. Um, ja, weet je wel, je wil dan toch... Als je het over die grootse, grote dingen hebt, wil je proberen nauwkeurig te zijn, ook in de emotie. Mm. En dan was ik heel blij dat zij die getuige was geweest van die dingen, dat zij. Maar goed, um, schrijven is voor mij dus een dialoog met mezelf. Is proberen zin te geven wat je zegt, maar dat uitziet dan in de grote zin in, een, in wat je schrijft, maar ook in een zin tot het einde toe. <lacht> nou, ik heb ontzettend, ik ben een ontzettende weggooier. <lacht> ja. Dus ik kan eindeloos blijven weggooien, soms ook te veel hoor. Maar ik hou ontzettend van uitgepuurde, um, bijna minimalistische dingen. Dat denk ik heeft te maken met mijn eindeloze bewondering voor dichters. Oh ja. Ik zal nooit een dichter zijn, want ik beheers dat niet, ik kan dat niet. Ik bedoel. Maar ik zit met open mond. Gedichten te lezen van W.H. Van, uh, Holden, van Nolens, van. Ja. van ja, noem ze maar op. Ik ben hier trouwens, want je hebt wel aantekeningen. Ik zie dat je aantekenschriftjes. En je hebt ja, de naam van ik, Nolens ik heb... al een paar keer genoemd. Ik ja, dacht, is Nolens dat is dan voor een dichter. Mij een openbaring. En Nolens is natuurlijk eigenlijk. Ik ben al zeggen alleen maar dichter. Is de dichter par excellence, omdat hij zijn hele leven daaraan geeft. En hij is een, een man die totaal vereen, of vereenzaam, totaal in isolement dat oevere, kan je inmiddels zeggen dat inmiddels gelukkig ook erkenning heeft gekregen en beloond en ja, bekroond is. Ja, hij krijgt ook grote prijzen. Hè? Ja, absoluut. De absoluut. De maar hij heeft daar ook de jaren de aan de gewerkt. De maar als je dan dat dagboek van een dichter leest ik heb dus het dagboek van een dichter en daarnaast manieren van leven wat zijn gebundelde dichtwerk is dat is een leven. Als je die twee boeken leest dat is een leven dat is een passie, dat is een roeping. En die man die, die brengt mij dus in contact met het heeft, heeft mij voor een stuk mee in contact gebracht met wat schrijven kan betekenen. Wat, kan, schrij wat, kan, wat kan schrijven betekenen? Ja, hij, ik weet niet of je, of je een voorbeeld ja, hebt van een. Want je noteert heb, volgens mij. Ik heb dingen. geen gedichten bij, oh, ja. maar ja, ik heb een bij. aantal uitspraken van ja. hem. Ja, ja. Want je hebt gewoon aantekenschriftjes bij je waar je inspirerende uitspraken ja, van, van, ik, van ik, kunstenaars Ja, Ik heb heel veel dingen. Noteerd. Kijk, wat ik een ongelooflijk mooie vind, en daar heb ik er twee van, en ik ze al bijlezen. Ja. Kort hoor. Nolens zegt, wat iemand tot een groot. En ik, ik, het gaat niet over mij, hè, let op. Wat iemand tot een groot schrijver maakt, is het kwantum pijn dat hij heeft kunnen verwerken. en zichtbaar maken in zijn werk. Ja. Dat is één. En een tweede fragment dat eigenlijk min of meer hetzelfde vertelt. en dat is een citaat dat hij doet van Rilke. Nu hoop ik dat ik het vind. Ja. Nolens dus Nolen schrijft in zijn dagboek weer in Rilke zitten lezen wat hij over Cézanne schrijft aan zijn vrouw, de beeldhoudster Clara Westhoff. En dan citeert hij Rilke... Kunstwerken komen altijd voort uit het in gevaar zijn geweest, uit het tot in het diepst doorleefd hebben van een ervaring, tot waar geen mens meer verder kan. Want hoe verder je gaat des te eigener, des te persoonlijker, des te unieker een belevenis wordt. En het kunstwerk is tenslotte de noodzakelijke, niet te onderdrukken en zo definitief mogelijke verwoording van deze eigensoortigheid. Mm. Kijk, dat zijn twee citaten die voor mij... de essentie zijn van wat voor mij schrijven is... Kunst, en, kunst in brede zin. kunst in zin. brede zin, maar... Ja, ik ken het dan best ja. van het schrijven. Ja. Ik had het ook af en toe met het regisseren dat je... Ik geloof namelijk heel sterk en niet om, dat, uh, t, bedoel niet om daar raar over te doen maar ik geloof echt dat kunst heel veel met pijn te maken heeft. Um, pijn die je op een of andere manier wil delen, wil zin geven wil communiceren met anderen in de hoop dat je daar erkenning vindt, dat mm. mensen dingen her, flarden herkennen uh, dat ze jou... Uh, diepste uh, sporen of diepste littekens kunnen begrijpen op een bepaalde manier of, of zich daarmee kunnen vereenzelvigen of identificeren in het beste geval misschien. Maar dus dat aspect pijn, en het is niet uitsluitend pijn, hè, gelukkig. Bedoel, het gaat, gaat ook over heel andere dingen, het gaat met name ook over, over poëzie en over... Over ambiguïteit ja. en over en onvervreembare persoonlijke ervaringen. Ja, dat is de andere kant. Ja. Dat je, en dat dat iets. Juist, uh, aan de ene kant zijn we vervreemd van elkaar. En zijn we, hebben, kunnen wij de ervaringen niet delen. Ja. Omdat ze zo persoonlijk zijn dat ze niet gedeeld kunnen worden. En tegelijkertijd probeer je, dat begrijp ik uit het citaat van Nolens. Ja. Of Rielke eigenlijk. Dat, je, dat er kunstwerken zijn die dat dan toch zo. Uh, uh, weten vorm te geven dat er wel begrip is of iets, deel, iets, dat ja. We iets delen. Ja. ja, dat is natuurlijk dat dit van Beethoven is, is zoiets. natuurlijk waar, je, waar ik om welke reden dan ook elke keer, door, elke keer weer door gegrepen ben. En, maar kijk, het is niet alleen op emotioneel vlak. Hè? Vaak, voor mij hoeft kunst niet altijd te emotioneren of te ontroeren. Kunst moet voor mij mezelf verplaatsen in mezelf. Dus ik wil... Ja, ik, ik wil, als ik ook naar een toneelstuk of naar een film ga... ...wil ik er net een beetje veranderd uit uitkomen. Dat is eigenlijk het streven, vind ik, van kunst. Dat je, Bergman formuleert het op een andere manier... ...een wieg drijven in de onverschilligheid. Dat is ook een mooie manier om er naar ja. te kijken. Maar ik wil bewogen worden. Ik wil, ook als ik zelf iets maak... ...in het beste geval mensen een klein beetje bewegen. Een klein beetje... Is het een nieuwe gedachte geven? Of een, een, een, dat ze zichzelf betrappen in hun vooroordelen? Of betrappen in een gedachte die ze nooit hebben toegelaten? Of een, een idee herkennen? Of een, een, een kiem leggen voor, voor een, een verwoording van iets? Weet ik wat. Het, kan, het, kan, het zijn ook vaak heel kleine dingen. Ja. hoor Het is niet pretentieus bedoeld. Maar ja. het is, ik geloof wel dat kunst iets in beweging moet zetten. Ja. Want op het moment dat dat gebeurt... ...dan kan dat proces waar je mee begon... Van transformatie. Dat het altijd toch weer verder ja. gaat. Eh, nooit dat het iets misschien afloopt. Maar dat er dan weer een nieuwe weg komt. Kan ja. dan pas werkelijk plaatsvinden. Ja. Dat is een soort. Nou ja, de beweging die het leven eigen is. Ja, klopt. Ja. Um, over beweging gesproken. Je had het net over minimalisme. Er is ook muziek. Die daarbij uh, uh, hoort. Morten Feldman. dat is een grote. Dat moeten we even aanraken, omdat het een ja. grote bron van inspiratie is na Beethoven. Maar dat zijn ja. er wel twee: ja. de kleur van de schilder en de beweging van de componist. Thank you. niet af natuurlijk. Het duurt veel langer. Dit stuk, dat is één, een stuk uit één stuk, een muziekstuk uit één stuk van uh, bijna 25 minuten. De Rothko Chapel. Muziek van Morten Feldman voor solo-sopraan en uh, alt, maar ook een koor. Dat heeft u gehoord. Het is een koor uit Stuttgart, het vocaal ensemble Stuttgart. Solo-alt-viool. Uh, speelt hier door Barbara Maurer en percussie Meinhard Jenne. Um, en Marco Stangen op Celesta. Nou ja, die namen gaan natuurlijk ook het ene oren het andere in. Maar het gaat om die naam van Morten Veldman als componist... maar vooral ook van Rothko. Want Veldman heeft zich laten inspireren door een kapelletje... dat door de grote schilder Rothko, de man die schilderijen maakte... Um, bestonden uit, uit twee, vaak twee of drie kleurvlakken... die tegen ja. elkaar aangezet werden met een streep ertussen... Ja, het, is, het is ook zoals ik dan net had, of als we het hadden over wat kunst vermag, dan ja. is Rotko voor mij ook een van de allergrootste Ook hier weer, ik ben geen uh, hm. kenner van schilderijen. Ik, ik ben ook niemand die heel vaak naar tentoonstellingen gaat. Ik heb wel een paar heel grote en mooie dingen gezien. Matisse onder andere in Parijs. Maar ook Rotko. En ik weet niet wat Rotko met me doet, maar ik weet wel dat hij telkens me heel erg beweegt. En ik ben ooit met uh, de mensen van Walpurgis, van het uh, muziektheatergezelschap in Antwerpen, waar ik Trinity Trip voor uh, schreef, heb ik in de voorbereiding gezegd we moeten naar Londen gaan, naar de Tate Modern, omdat daar een kamer is met bijna uitsluitend werk van Rotko. En we gingen nog voor een aantal andere dingen om daar te kijken als inspiratie en zo. En... Um, toen we er waren, was er die namiddag een groep, achteraf denk ik dat gezien te hebben, van mentaal gehandicapten die dat museum ingingen. En in die kamer van Rotko zat een jongen, ik weet niet was hij autistisch of ik weet niet wat precies, die zat op die bank voor zo'n immens, bijna monochroom doek van Rotko, minutenlang te huilen. Minutenlang, hè. Tot iemand hem kwam halen en echt een, uit een soort trance moest halen. En dan ging die groep verder, en met de hoofdtelefoontjes gingen die verder het museum in. Hij was bewogen. Ja, en toen dacht ik van... Dat is dus universeel. Dat is dus iets wat... En wat is dat dan? Dat zijn kleurvlakken. En natuurlijk. Dat is eindeloos gecomponeerd en eindeloos op die kleur gewerkt. En laag op laag op laag tot je uiteindelijk denkt nog één kleur te zien, maar er vijftien voelt. En dat creëert dus een soort ruimte voor de verbeelding. Als ik voor die doeken sta, dan word ik daarin opgenomen. En dan ik, kan daar dus, ik heb daar toen nog die namiddag ja, een half uur voor één doek gezeten en dat je dan denkt, ja, er is nu nog zoveel anders te zien, dus we gaan maar door. Maar ik, ik zou eigenlijk een dag voor een doek van Rotko kunnen zitten. Ja. Maar je zegt, je, daar word je erin opgenomen. Dat is, eigenlijk ja. een, dat is eigenlijk een heilzaam moment dat je jezelf verliest. We hebben ja. het over vorm van zelfverlies gehad. Ja. Dat, maar het kan ook heilzaam dit is, zijn. Dit is het moment waarop het eigenlijk juist ja. weldaad is. Gewoon ja. Bijna verdwijnen in de kleur, in de ja. intensiteit, in, in het waarnemen alleen maar. Ja, klopt, ja. Het, het is op een of andere manier een, uh, een soort schilderwerk, vind ik dat als... Als ik er naar kijk, dat het, ondanks de ontzettende rust en transcendente van die doeken, heeft het voor mij ook een ongelooflijke snelheid. In de zin van de snelheid van associaties. Hmm. Heeft dat dus, deze muziek trouwens ook? Want, he, ja, want, ook enorm. Want veldman buiten gewoon traag, die kon ook stukken schrijven die anderhalf uur duurden. En dan zo, ja, nood voor nood. Dat is muziek geworden Dit heeft snelheid, snel, snelheid voor jou. Ook, ja. Maar het, het heeft ook een... een een opeenvolging van ruimte, van klimaten, van sferen. Die het ook uitermate theatraal maakt, vind ik, die muziek. Maar het is um, muziek geworden ruimte voor mij. Die muziek van Veldman. Dus, dus dat is iets waar je in kunt verblijven. Is dat ja. überhaupt wat kunst doet? Ruimte creëren waar je dus kunt verblijven? Ja, ik denk het wel, ja. Dat heb je denk ik ook met goede boeken natuurlijk, als ja. je ze leest en dat je eigenlijk het jammer vindt om, om de laatste zin te lezen, omdat je een aantal uren of dagen of weken in iets hebt vertoefd, in iemands stem uh, bent geweest. En dat is toch het, het, het grote wonder van, van grote kunst, vind ik altijd, dat je, ja, dat je je opgenomen voelt in iets dat groter is dan een mens apart. Ja, want het is niet dat je... Als je een fantastisch boek leest, dat je alleen maar met die auteur bent, maar je bent met iets wat je samen, wat je in het midden hebt gelegd. Dat vind ik altijd zo mooi, dat het ook te maken heeft met een geschenk. Je maakt samen een pakje open en je, je ziet dan wat je er samen in vindt ofzo. En dat vind ik bijzonder, want er zijn ook heel veel boeken waarvan ik eigenlijk zelfs niet hoef te weten wat de auteur heeft bedoeld. Ja. Maar waar ik wel weet wat ik erin lees en dat dat is ja opgenomen worden in iets wat groter is dan één mens apart ja ik denk dat ik heel ouderwets ben dat ik een Maar dit is toch dit is toch je zegt ouderwets maar dat is pas erg als dit ouderwets zou zijn Want nee, dit maar dit is doe, toch waar het om ik wil iets anders zeggen ja, maar... ik wil eigenlijk zeggen ouderwets in de zin van dat ik ontzettend um, worstel vaak met deze tijd eh, die toch heel individualistisch en heel erg op het ego gericht is. En ik, ik denk soms dat ik iemand ben die um, heel erg niet van het collectief in de zin van dat de, de individuen erin opgaan, maar ik geloof wel heel sterk in gemeenschap. Ja. Heel sterk. En of dat dan nu een gemeenschap is tussen twee mensen, of tussen een groep gelijkgestemden, of mensen die eenzelfde kunststroming uh, uh, nastreven of, of eenzelfde politieke ideologie hebben... of wat dan ook. Maar ik geloof heel sterk in gemeenschap. In dat je waarden deelt of kan delen... of dat je elkaar kan ontmoeten... in iets dat verder gaat dan een Facebook-fragment. Ja. Je werkt als dramateur bij Toneel op Amsterdam. Ja. Al een aantal jaren. Ja. Groot gezelschap, het grootste van uh, Nederland in Amsterdam. Stad Schouwburg. Geleid door Ivo van Hoven. Is zo'n gezelschap een gemeenschap, waar je dat vindt? Of is dat een bedrijf? Mm, dat is een moeilijke vraag. Het is een, een gemeenschap in het artistieke werk, gelukkig. Het is een bedrijf, vind ik toch, overwegend in... En dat moet ook met zo'n uh, uh, groot gezelschap, met zoveel stukken... Met een, een gezelschap van 22 vaste acteurs met um, enorme... Um, speellijst in binnen- en buitenland met repertoire, hè, dus hernemingen ook heel vaak dus het moet ook vrees ik een beetje bestuurd worden als een bedrijf dat is ook een van de redenen dat het niet mijn ding is om het lang te doen um, ik ben iemand toch van de ontmoeting van, van, en die ontmoeting is er gelukkig wel in de creatieve processen en dat is ook het hele ding de relatie die ik met Ivo heb die al van heel lang teruggaat vanaf de regieopleiding ja, in, in we Brussel. Ja, jullie samen, ja. Ja, we studeren samen. Ik zat ook in zijn eerste groep, die hij samen met Jan Verswijfeld opzette. Dus ik ken hem al meer dan dertig jaar en we hebben absoluut een band, en een intense band, en hij is me zes jaar en een half geleden komen vragen in Brussel om met hem te komen werken. Dus er is een sterke band, maar die band is vooral sterk als we aan het werk zijn. En daarnaast is hij natuurlijk ook artistiek leider, eigenlijk directeur van het bedrijf het Toneelgroep Amsterdam. En dat is veel moeilijker voor mij. Dus het, ik ben denk ik niet iemand die een gemeenschap... Die een, een, voor mij heeft gemeenschap ook te maken met tijdverlies. Met een ruimte creëren of een project creëren waarin je dingen uitwisselt die ja. niet altijd efficiënt of ja. niet altijd de kortste weg tot de beste oplossing zijn. Ja, ja. Ik geloof daar niet in. Een van, van de mensen die helaas uh, de laatste jaren me ontvallen zijn, is, is Marianne van Kerkhoven. De, de grote dramaturge van Vlaanderen, waar ik al mijn werk mee heb gemaakt. Alles wat ik in theater heb gemaakt, heb ik met Marianne als dramaturge gedaan. Zij is helaas een paar maanden geleden gestorven. En zij zei altijd, dramaturgie is ook verlo de tijd nemen om tijd te verspillen. Dus niet alles is een efficiënt gesprek, niet alles, is een, niet alles leidt meteen tot een resultaat. Je moet ook gewoon gesprekken durf, kunnen leiden en durven leiden en daar ook tijd voor nemen. En tijd inplannen, ook in een bedrijf waar schijnbaar niks tot stand komt, waar schijnbaar niet meteen een oplossing is, waar schijnbaar niet meteen een vorm ontstaat. Of resultaat, wat er resultaat oplevert. Ja, het is, dramaturgie is niet in de eerste plaats resultaatgericht op korte termijn. Het levert resultaten op omdat je humus maakt. Je maakt gewoon meststof. En die, die uh, voeg je laag op laag op laag. En soms kiemt er iets en soms ook niet. En dat is een veel mooiere manier, vind ik, om naar dramaturgie te kijken. En ook naar processen. Ja. Ook de, in het, al, in het, het algemeen. Want, want er zijn mensen... Kijk, je hebt het over dramaturgie. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet, niet eens weten wat dramaturgie is. Hè? Nee. Omdat het, he, dat... dat, dat, dat... Dat, is, dat, is, dat speelt zich af uh, tijdens, het nou, ja. tijdens het repetitieproces. En daar, daar staat meestal helemaal niet bij stil wat nee. dat is. Ik ga je dat in één zin nog, nog uitleggen? Nee, jij dan... want ik, ik, geef, <laughs> ik geef ook les op de afdeling dramaturgie. En dat is altijd het hele ding. Dat ik aan de, aan de hand van twaalf notities van Marianne van Kerkhoven. Die zij heel punctueel heeft neergeschreven. Probeer open te breken bij die jonge mensen. Wat het voor hen is en wat het voor mij is. Nee. En wat het kan zijn. Kijk, dramaturgie is uiteraard praktisch gezien het zoeken naar repertoire, het vertalen, het mm. maken van adaptaties, het uh, meebekijken, het, het klankbord zijn in een repetitieproces, het bijsturen van de processen, het bewaken van de uitgangspunten, concepten ontwikkelen. Ja. Kijk, dat, dat, dat, dat, alles, is, dat alles. Dat bij elkaar, alles. Ja. En daar heb je hem niks mee gezegd. Mm. Want dramaturgie is iets. Dramaturgie is wat Marian zo mooi onder woorden bracht, is een praktijk. En, een praktijk die verschilt naarmate maatje met, met wie je werkt. Als ik met Ivo dramaturg ben, ben ik een andere dramaturg dan als ik met Luc Perceval dramaturg ben of met Jarzina. En dat is alleen maar goed. Omdat het dus ook een heel persoonlijk... Uh, het is een relatie. Het is een relatie. Het is een samenwerking die uh, gaat over wat iemand ziet. En je bent ook eerste kijker. Dus je bent voor een regisseur een eerste test. Je bent een eerste... Ja, Klangbord. En met name met Ivo in de repetitie, wij zijn voortdurend in gesprek. Dus op dat vlak is er ook geen enkel um, dan is het bijna osmotisch. Ondanks het feit dat ik mijn mening heb en zij, en hij heeft zijn mening, maar dan gaan we heel erg op zoek samen naar wat we zien en wat we willen betrachten. Of... Hm. Maar dramaturgie is dus en, en, en daarin vind, vind ik mezelf wel heel erg met Ivo waar ik ...in de processen met Ivo minder plek uh, vindt... ...is met name in dat tijdverlies... ...in de, in de gesprekken over langdurige uh, processen... ...over uh, dingen die niet meteen iets die efficiënt opleveren. niet te doen per se. misschien, misschien je... niet meteen wel... te doen. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met alle respect voor zijn agenda... ...en zijn <laughs> uh, uh, drukke leven... ...en de manier dat hij produceert en, en heel mooie dingen maakt. Hey, laat ons wel wezen... Maar het verschilt van mijn manier van creatie. Ja. Ik heb begrepen dat je stopt met je werk. Ik, ja, ik had ik, in heel het heel begin, van twee ja. uur, twee, bijna twee uur geleden, zei ik: je, zin, je bevindt je op een keerpunt in je leven. Ja, je dat is 52. in die zin zo dat ik na uh, bijna zeven jaar intussen um, uh, stop als hoofd van uh, de dramaturgie. Uh, dus dat wil eigenlijk zeggen, want dat hoofd dat stelt niet zoveel voor. Dat is geen afdeling met dertig mensen. Maar eigenlijk maar met twee. Is jou, is jouw hoofd. Twee en een paar. Ja, mijn hoofd. Twee en een paar stagiaires. Um, maar ik stop als hoofd omdat ik um, denk dat andere mensen dat beter kunnen dan ik. Um, omdat ik daar kapot ga. En dat is heel cru gesteld. En ik, dat is niet dat ik die schuld bij toneelgroep Amsterdam leg. Let wel. Die schuld leg ik bij mezelf. Omdat ik merk dat ik um, in die functie niet het beste van mezelf kan geven. Ik kan dat wel in productiedramaturgie, wat een hoofdaandeel is, gelukkig. Productiedramaturgie, dan maak, je een, dan maak ja, je een voorstelling Ja, dan samen. maak ik een voorstelling, ja. en dan ben ik in het proces. Ja, ja. En dat wil ik blijven doen, en dat zal ik ook blijven doen, hopelijk, als mijn gezondheid het toelaat. Dus de, de creatieve, artistieke kant wil ik absoluut behouden. En daar heb ik ook heel mooie dingen, onder andere ook met Ivo, um, gemaakt. Ik heb denk ik met hem twaalf of dertien voorstellingen gemaakt in de afgelopen jaren. En ik ben daar trots op. En dat is ook mooi geweest. En we hebben met sommige voorstellingen, kan ik zeggen, echt iets gemaakt wat ook, ook voor mij heel diep iets heeft betekend. Hè? Na de repetitie Persona, Van Bergman, Angels in America, Kinderen van de Zon. Het zijn bijzondere voorstellingen, ook voor mij. Maar ik voel wel dat um, naarmate er meer gastregisseurs komen, het, het meer... Een, een management een, of een, een, een, een, een functie ook wordt die hoofddramaturgie van uh, met al die mensen omgaan en ook met gastdramaturgie. En, en dat interesseert me niet zo sterk. Hmm. Ik wil gewoon... Managen, het, eigenlijk heb je het al ja, over manager managen, managen <laughs> en, en um, ik ben ook absoluut geen kantoormens, heb ik uh, gezien. Ik, uh, ja, dat, ik functioneer daar niet optimaal. Dus ik heb dat zeven jaar gedaan... en ik denk zeven jaar ook op, op met hoge kwaliteit... maar ik denk dat andere mensen dat beter kunnen... en dat ik me, ook voor mijn gezondheid... moet toeleggen op waar ik een passie voor heb. En die passie die is stukken maken, liefst voor mezelf... teksten schrijven, maar ook met mensen zoals Ivo... die geen geestesgenoot is, geen geestesverwant, want dat is heel anders dan ik... maar waar ik als vakman heel veel kan aan bijdragen... En dan heb ik met Luc Perseval, waar ik denk... ...in de processen iets meer verwantschap mee heb... ...in de ontspanning en in het zoeken en in het... Maar goed, het gaat erover dat ik genoeg mensen nog altijd heb... ...waar ik dat bij kan doen... Ja. ...en waar ik inmiddels mede dankzij het werk met Ivo... ...en bij Tonegroep Amsterdam... ...denk ik heel veel vakmanschap heb verworven. Maar je moet dus zien op een bepaald moment in je, in je loopbaan... ...ook in je leven kom je op een punt dat je denkt... ...ik kan dit... En dat zijn de gevaarlijke momenten. Want dan kan je iets en dan moet je waken over... Is het nog uitdagend genoeg? Groei ik nog genoeg? Um, kan ik nog genoeg elk proces opnieuw um, mezelf verrijken? En ik ben nu op een punt dat ik denk... dat ik dat sowieso als hoofddramaturg niet meer kan. Maar dat ik dat wellicht nog in de processen kan... in de, in de productieprocessen zelf... En ook daar zal ik daar, ik moet daarover waken. Ik moet zien wat op mijn pad komt, dat dat ook voor mij hmm. genoeg geeft. Dus je gaat. Ik kan die processen ik... veel geven, Snap denk ik. ik. Maar ik moet er ook iets van terugkrijgen dat mij ook beter maakt. Je gaat iets loslaten ja. om ruimte te maken voor weer andere processen. En dan zijn we precies bij waar je mee begon eigenlijk. Dat proces, dat ja. constante proces van dingen. Afsluiten en uh, in het kader van kerstmis en transformeren, transformeren. Ja. afsluiten, nieuw afmaken, maken. nieuw begin maken. Dat ja. is wat je nu gaat doen. Um, dan ga ik nog twee dingen aanroeren ten aanzien van uh, wat rest, het boek dat je hebt geschreven. Ook dat is een nieuw begin, denk ik. Schrijven. Ja, ja. klopt. Wat ik vergeten was te zeggen... wat ik eigenlijk zo ontzettend mooi vind... in die herinnering... Die, je, hebt, we hebben één passage, je hebt één passage gelezen... misschien wel de meest pijnlijke... want voor de rest worden de gruweldaden... die tijdens de genocide in Rwanda zijn begaan... niet beschreven... maar alleen zeg maar achteraf wat er dan gebeurt. Um, er is... Het, het, het verlangen van dat meisje van 15 of 16... Dat, dat, dat haar familieleden moet identificeren... in een massagraf. Dan hoopt ze dat er een laagje zand... Overlicht. Ja. Dat, dat gaat over. Dat herinnert. Dat deed mij denken aan het, een van de meest ontroerende passages in de toneelliteratuur. Antigone. Klopt. Een meisje dat haar beide broers ja. per se. allebei wil begraven. Ze verdraagt het niet dat er één niet begraven wordt. Ja. Want dan, dat, dat zou haar de rest van haar leven achtervolgen. Dus daar deed het me aan denken. Maar dat gaat ook over de dubbelzinnigheid van. iets toedekken. Ja. Terwijl je ook weet dat je er eigenlijk. het moet. doorheen om, moet. Het doorheen moet. Ja vond ik zo ontroerend, dat detail. Ja. Maar ik denk dat dat ook de balans is die je moet vinden. Um, dat autobiografische is in, in veel interviews altijd naar voren ja. gehaald. En dat is natuurlijk ook belangrijk, heb ik ook niet willen verhullen. Maar wat belangrijker is, is dat er denk ik een tekst nu ligt, in het beste geval die over twee mensen gaat, eigenlijk over drie mensen met het kind erbij, en die heel erg parallellen vindt over de culturen heen, over de tijd heen, over de ervaringen heen, maar die uh, probeert woorden te geven aan zelfverlies in twee gevallen, ja. en die dat probeert te doen met, hoop ik althans, um, heel veel... Um, hoe moet je dat... Takt is een woord, hm. met een, een soort niet afstand, het is zeker geen afstand maar wel, het gaat over de juiste afstand vinden tot de emotie en dat is het allerbelangrijkste ik denk als je schrijft en je jaagt het sentiment na of het, de gevoelerigheid of de, de, de instant emotie dan, dan ben je fout bezig, daar ja. ben ik echt van overtuigd dat beklijft niet, dat roert niet, dat beweegt niemand maar als je een manier vindt om uh, woorden en ik zeg niet dat het altijd gelukt is, maar op sommige momenten wel in het boek. Als je een, de juiste afstand vindt om naar iets te kijken en dat te beschrijven en weer te geven wat jouw ervaring daarvan was, dan denk ik dat je iets ongelooflijk wezenlijks doet. En daarom is theater ook nog altijd zo'n mooie vorm, als je de juiste afstand creëert tussen wat er op de scène levend gebeurt en de mensen in de zaal, en dat je dus op een bepaald moment samen gaat ademen en dat je voelt dat in die adem er geen afstand meer is tussen de mensen... maar alleen maar de juiste afstand tot de dingen die je vertelt. Dat is het allermooiste. En ja. ik denk dat dat, dat dat de betrachting moet zijn. Dat lukt niet altijd, maar dat is wel de betrachting. Ja, en het gebeurt. Het gebeurt maar al te vaak. En het andere ding, maar het is nu bijna twee minuten voor twee... Peter van Kraai, Het hele boek gaat ook over een meisje over, de, over de, de, het het, ja, de getraumatiseerde, die bijna niet verder kan leven. Maar er is ook nog een kind. Ja. En ook daar zit, zit daar op een of andere manier voor jou ook, langs die weg, toch, dat... Nou ja, iets van hoop ook... Ja, absoluut. Kijk, Triss enerzijds heeft het kind gemaakt dat die relatie een langduriger leven heeft gehad. En kijk, die relatie die is ook weer getransformeerd. Hè. Zowel Linda als Ange. Vooral het kind is echt nog een... een een deel in mijn leven Daar heb ik nog contact met mijn nieuwe vriendin Rosa ook. Dat is heel mooi dat dat een nieuw beslag heeft gekregen. Ja. Maar dat kind, dat was toen, toen ik ze leerde kennen, vier en half. En dat was alleen maar mogelijkheid, alleen maar potentie, alleen maar... En het mooie is dat er gelukkig nog heel veel potenties en heel veel mogelijkheden in dat kind schuilen. Ze is inmiddels 14. net geworden. Maar het andere is natuurlijk dat je ook ziet dat in de genen de opvoeding dat kind ook ergens brengen en dat dat ook iemand wordt en dat is prachtig om te zien maar er zit ook verlies op voor mij op afstand hm. dus dat is heel bijzonder dat je ja. dat moet je durven dat moet je durven, of dan moet je leren altijd. loslaten zo is het altijd ja. goed ik ga je zo een hand geven waarmee ik de hand die jij mij gaf ooit beantwoord is dankjewel Peter van Kraaien alsjeblieft dank je. ik wens je heel veel goeds het geldt voor iedereen trouwens. Zometeen schuift hier aan Wakker Nederland. Die gaan een eigen kerstnacht maken. Nog steeds wakker, ja. Nog steeds wakker. En morgen heeft Helco Span zijn laatste gast, Rick de Leeuw. Nieuw album, Beter Als. Beter. Het wordt soms beter, soms niet. Ik wens je nog een hele goede nacht. En uh, ik ben er vrijdag nog, hoor. Voor het slot.